De kans is groot dat de eurolanden een deel van hun leningen aan Griekenland moeten afschrijven. Oud-president Wellink van de Nederlandse Bank zegt dat in een interview met het financiële dagblad. Nederland heeft tot nu toe 4,7 miljard aan Griekenland geleend. Minister de Jager van Financiën heeft altijd gezegd dat Nederland zijn geld terugkrijgt, maar volgens Wellink is dat niet realistisch. Een jongen van elf uit Kuik blijkte op oudejaarsavond te zijn beschoten met een vuurwapen. Hij raakte gewond aan zijn lever, zegt zijn familie. De jongen is geopereerd, hij is niet in levensgevaar en ligt op de intensive care. De jongen was in Kuik vuurwerk aan het afsteken. Daardoor dachten hulpverleners eerst dat hij gewond was geraakt door het vuurwerk. Twee Amerikaanse satellieten zijn aangekomen bij de maan. Ze zullen de komende tijd de zwaartekracht van het hemellichaam gaan meten.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 Zelf mag hij geen nieuw begin meer meemaken... want op 4 januari van het vorig jaar overleed Jerry Rafferty... de man van Steelers Wheel van Baker Street, van City to City... en dit minder bekende, een nieuw beginning uit 1994. Cairo's Nacht van het Goede Leven, met Axel van der Ende. Ja, de eerste Nacht van het Goede Leven van het Nieuwe Jaar... We wilden graag een astronaut, een kosmonaut misschien wel... die vanaf een ruimtestation, een ster, een planeet, een hemellichaam... vanuit een zwart gat deze eerste nacht voor gestart verklaarde. Maar het is net op het laatste moment afgeketst. We wilden vanaf zee uitzenden... waar de stukken ruimteschroot om ons heen in het zoute water uiteen zouden spatten. Met uh, oliebollenkoning Richard Visser erbij en een klein vaatje kaneelsuiker. Maar hier in de nachtstudio is het minstens zo fijn met... Uh, ja, vannacht een double header live muziek. Tegen de ochtend hebben we King Jack... die hun volledige wapenkamer hier op gaan stellen. En straks in dit eerste uur Nina Vine. Robert Kamer kijkt vooruit naar films in de bioscoop die aandacht verdienen. En eh, ik laat fragmenten horen van de laatste editie van het Kamarettenfestival. Welkom in de nacht van het goede leven, zonder Adeline van Leer. Zij is nog aan het bijkomen van de feestdagen en haar frisse nieuwjaarsduik van vanochtend. Ze zit nog eventjes in een fijne winterse badplaats. Ik weet niet waarom ik terugkwam, ik weet niet waar ik hier zoek.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 plaats in de zomer op een ballastil gitaar of de enige foto die ik heb van haar. Van haar, van haar. Hey hé. Hey, hey. Van haar van haar. In tafels komen krassen die mensen net zo goed. Vooraf kan niemand zeggen hoeveel pijn zoiets doet. Hallo, oh, oh, een badplaats in de winter is het ergste wat er is. Herger dan een in je oog, wat het, het is. En een badplaats in de zomer. Nummer van Rob Crispijn en Ellen Driessen Badplaats in de winter door Rob Nijs. Live muziek meteen al in dit eerste uur van de nacht van het Goede Leven. Op 9.10.11 kwam haar debuutalbum uit, self-titled. En op 2.1.12 gaat ze live spelen in de nacht van het Goede Leven. Hier is Nina Vein.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 When you are mine I'll arouse your every need Until you're trembling Fijn met I Can Be, het openingsnummer van haar eerste album. Ze is live hier in de Nacht van het Goede Leven. Inzingen heb ik thuis al gedaan, zei ze is er net losjes. Ze begeleidt zichzelf op gitaar en we gaan nog veel meer van haar horen. We horen nu eerst meer van Birdie, sensatie van 2011. die van achter haar piano de wereld veroverde... met de mooiste covers, maar ook met eigen nummers. People help the people. I'd be cold as a stone and rich a fool to turn. Goed voornemen voor ieder moment en zeker ook voor het nieuwe jaar is elkaar altijd te helpen. En Birdie geeft met People Help the People vast het goede voorbeeld. Verspreid door deze nacht opnames van het Festival, het oudste cabaretfestival in ons land. Eind november werd de 46e editie gespeeld in het oude en het nieuwe Luxortheater in Rotterdam... waarbij alle prijzen door Vlamingen werden afgekaapt. Winnaar werd de groep ongericht enthousiasme. De publieksprijs was voor het trio Lankmoed. Diederik Smit was als solist de enige finalist uit eigen land... en werd niet bekroond, maar speelt uiteraard wel mee in de finalistentournee... die nog het hele theaterseizoen is te zien. Materiaal van al deze performers en ook nog een andere deelnemer... die de finale niet haalde vannacht in de Nacht van het Goede Leven... Uh, zometeen eerst een lied van Lankmoed. Jan Gubbelmans en Peter van Eeuwijk spelen piano en gitaar... en excelleren in songs met een bizarre inslag of een onverwachte twist... en een verhaal over het verzamelen van schoenen... waarbij het gaat om het verhaal achter de schoen. Nu eerst Patrick Nederkoren, een van de negen deelnemers aan Cameretta 2011. Hij bracht het politiek geladen programma De Ontsteking... waarin het onder andere ging over het onderdrukken van ergernissen. Een fragment uit zijn voorstelling... een raadsvergadering in de gemeenteraad van Bunschoten spaken nou, maar het, meest, het meest pijnlijke is nog dat ik merk, nu ik in dat systeem zit, dat, dat ik helemaal niet tot verandering kom. Want sterker nog, ik pas me volledig aan. Ik, ik word gewoon een deel van het systeem, begin het ook te beschermen. Ik heb zelfs binnen de kortste keren promotie gemaakt. Ik ben gekozen tot voorzitter van de gemeenteraad van bunschoten Spakenburg. En dat is een prestigefunctie, maar je moet er wel je eigen mening voor opgeven om die van anderen in goede banen te leiden. En ik merk gewoon steeds meer dat ik denk... als ik echt iets wil veranderen, dan moet ik het nu doen. Dan moet die puist nu uitgeknepen worden. Al anders blijf ik de rest van mijn leven... blijf ik de agenda van de gemeente Buntschoten doen. Op de agenda staat vandaag uh, de Occupy-beweging. Die hebben het plantsoen achter het... Nee, achter. Nee, niet acht. Achter. Nee, ook niet 18. Leg die bingo weg. Ja, achter het stadhuis stadhuisbezet. Wie van u zou daar het woord over willen voeren achter de katheder? He, katheder. Ja. ja, precies. Wat zegt u, meneer De Groot? He? Nee, de KVP bestaat niet meer. Nee, hè? Boekoekoek is dood. Ja. Nee, de deltawerken zijn er al. En daar gaan we ook niet over. Ja. Zeg, wat zegt u? He? Ja, mevrouw Wening, ik heb al vaker gezegd... als u uw gebit niet indoet, kan niemand u verstaan. Ik hoef toch godverdomme geen setje tanden mee te nemen om hier een vergadering te leiden, of wel soms? Ja, meneer Hupkes, nee, het Horst-Wessellied wordt nooit gezongen voor aanvang van een gemeenteraadsvergadering. Nee, ook niet gaan inzetten nu. Ja, mevrouw Van Wijngaarden, hè, ik ben de zuster niet. Eh, nee, hè? Nee, nee, ik ben de voorzitter. Ja, ja, nou, daar heb ik geen indicatie van. Nee, ja, u wel, maar ik niet. Nee, hè? Die tentjes gaan we in fases afbreken. Dat gaan we gefaseerd... Nee, dat gaan we inter... Nou ja, u maakt dat in ieder geval niet meer mee. Hè? En u ook niet. En u, uw hele fractie maakt dat niet meer mee. Nee. Wat zegt u? Geen jota. Geen jota van de nota. Nou, enig. Hè? Ik lach me een kriek. Hm? Nee, een kriek. Nee. Ik lach me een kriek. Ja, meneer Hupkes. Kom eens onder die tafel vandaan. Nee. Nee, het is geen oorlog. He? Nee, nee, ik zei kriek, ik zei niet kriek, nee, nee, leg die stok neer, leg die stok neer. Als hij dichterbij komt, ik sla hem hartstikke dood, zeg. Ja, meneer Davids, He? nee, u krijgt het woord niet, nee, nee, u zit hier alleen maar omdat u zwart bent, ja. He? Ja, meneer De Groot, meneer De Groot, blijf eens van mevrouw Van Wijngaarden af, hé. Hey. Ja, doe eens even normaal, man, doe zelf eens even normaal. He? Waarom kan het hier nooit eens ergens over gaan?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 met vrije, dat zijn we allang mee gestopt Want ik voel dat jouw ja, hart daar niet echt meer voor klopt Ik kan echt niet luidaken, uitmaken of je mij nog bent. bemint Het, Het lijkt wel alsof als onze liefde ontbindt Er rest ons slechts één kans voor eeuwige trouw De volgende op, dag hang ik teder naar jou Langmoed, we gaan ze later nog eens horen verderop in de nacht. Deelnemers van Camerette 2011. Nu gaan we live hier in de Nacht van het Goede Leven luisteren naar Nina Vine. Zij speelt nummers van haar debuutalbum. Maar ze laat ook nieuwe muziek horen. Hier is Late Night Hour. Late night hour, all alone. Curtains close. No one to call my own So I pull myself Another glass of whiskey And sip it slow night hour, I'm all alone, feeling sorry for myself, smoking my cigarettes, smoking my cigarettes, and watch the ice cube melt inside the glass. See ice cube melt inside Late Night Hour door uh, Nina Vijn. We gaan even praten met uh, de dame die gaat achter Nina Vijn. Geweldig nummer was dat zeg. Haar uh, debuutalbum uh, heeft geen titel. En daar staat dit nog niet op. Want dit was ook de eerste keer uh, dat dit live te horen was. Late Night Hour. En inmiddels is ze uh, vanuit... Uh, van achteren, ja, instrumenten vandaan gekomen om uh, even te praten. Nina, goedenacht. Goedenacht. Hoe ging het deze? Nou, Leef naar de oude, genoeg, ging denk ging ja. Is dat uh, een beetje een tijdstip waarop je. Is er een tijdstip waarop je uh, geïnspireerd raakt? De tijdstip waar je net over zong? Um, de laatste tijd door het drukke leven iets minder. Dus mm -hmm. ik slaap gewoon, maar er zijn wel meer nummers ontstaan. Uh, snachts, zoals uh, To Night You on the Menu, die hierna komt. Mm -hmm. Die is bijvoorbeeld ook s'nachts ontstaan. Want Nina Vein is eigenlijk Nina van der Leest. Dat klopt. En uh, je bent uh, afgelopen jaar ben je gekomen tot je artiestenaam, de naam die je bent, Nina Vein. Klopt. Uh, dat en is lange weg ja? geweest. Uh, <laughs> ja. Um, mijn normen zijn altijd Engelstalen geweest. Ja. En het leek me ook mooi om een uh, Engelstalige naam daarbij te hebben. En um, ook qua privacy, zeg maar, vind ik het fijn. En uh, nou, na veel uh, wikken en wegen is het een eigenlijk. En nooit in het Nederlands of in een andere taal iets geprobeerd? Um, niet voor mijn eigen nummers, maar ik heb wel Spaans gezongen bijvoorbeeld. En ja. uh, ik ga ook Braziliaans doen op school. En hoe is de keuze tot stand gekomen? Of is het geen keuze geweest dat je in welke taal je bent gaan zingen? Je bedoelt, Kies je op een je gegeven het moment van, ja, dat je Engels wilt gaan zingen? Of um, is dat altijd zo geweest? Ja, ik heb me altijd heel erg aangetrokken gevoeld tot de Engelse taal. Ik vind het een mooie, vloeiende, poëtische taal. En ik vind dat ik in het Nederlands niet goed genoeg... mooi genoeg uitspraak zang heb, zeg maar. En als je schrijft, denk je dan ook in het Engels? Als ja. je een Engelse tekst schrijft, ja? Ja. En als ik er niet uitkom, dan schrijf ik hem in het Nederlands. Ja. Maar de, meestal uh, het komt alles in het Engels, eigenlijk. Je had het al over je studie. Wat studeer je? Uh, ik studeer nu aan de HKU, Consortium Conservatorium van Utrecht. Ja. En dat is een nieuwe muziekopleiding die dit jaar gestart is. En die heet Musician 3.0. Kijk, daar moet je alles mee kunnen bereiken, toch? Dat is zeker de bedoeling. <laughs> Wat is het? Um, ten eerste is hij bedacht door Ted Kofferman. En ook een muzikant. En um, de... Uh, de opleiding staat eigenlijk voor uh, de opkomende nieuwe muzikant. En het staat voor uh, communiceren, het uitvoeren en het creëren. En um, voorbeelden die genoemd worden zijn Spinvis en Ellen ten uh, Zij zijn muzikanten die zelf schrijven, die het ook zelf spelen. Die meer doen dan alleen de muziek, maar ook meehelpen aan de show. Of andere elektronica dingen gebruiken. Dus het, um, het is eigenlijk een vernieuwde manier... Ook meerdere instrumenten bespelen bijvoorbeeld. Hmm. Dat is ook een groot uh, onderdeel daarvan. Maar, je... En een vernieuwende manier kun je dat leren? Ja, we hebben eigenlijk heel veel genres bij elkaar zitten. Er zitten klassieke mensen, uh, iemand uit de Ierse richting, een rock -inrichting, en uh, We worden bij elkaar gegooid, als het ware, als ik het zo uh, mag zeggen. Ja. En daar ontstaan hele leuke dingen. En wat is jouw richting als je kijkt wat je zelf uh, leuk vindt om te doen? Um... Ja, nou ja, wat je nu hoort eigenlijk. Ja. Ik hou uh, wel, wel van pop, maar met jazz. Uh, hier en daar ook wel country invloeden. Uh, maar ik wil nog veel meer dan dat. Ja, <laughs> zoals? Uh, nou, ik zou weer wat meer blues willen doen. Of, um, ik heb vroeger ook klassiek les gehad. en uh, Ik hou wel van een beetje experimenteren met de stem ook. Ja, We hebben je... daar ook uh, improvisatielessen. Uh, mm -hmm. Dus dan moet je maar gewoon, ble gewoon iets eruit gooien van ga je gang. En met tekst of zonder tekst? Het mag alles zijn. Uh, alles mag, alles en daar maak, maak, daar maak je dan stukken van. En heb je daar alles iets mee gedaan in je eigen muziek? In je liedjes die je schrijft? Uh, nou, ik sket af en toe een beetje. En, <laughs> ja. en daar hou ik ook erg van. Ja. Um, het, ja. En, maar voor nu is het... Uh, dit is het begin. En de, er komt vast nog veel meer aan. Maar maar dan, dat, ja. Ja. ja. Er zijn zes liedjes uitgekomen. Uh, dus uh, op die magische datum die we al noemden. 9, 10, 11. Ja. Uh, je hebt mijn eigen beer uitgebracht. Klopt. Uh, je self-titled uh, debuutalbum. Hè, is ja. het? <laughs> ja. uh, en hoe gaat het daarmee? Um, nou, ik had zo'n fijne cd-presentatie. Ja. Nou, uh, dan is de helft al binnen, toch? Ja, positieve ja. recensie ook. Dus ja. dat is ook altijd uh, fijn. Positief kritisch, laat ik zo zeggen. En... Um, ja, studie is fulltime. Dus ik ben momenteel uh, eigenlijk daar vooral mee bezig. En ik woon in Arnhem en ik reis vijf keer per week op en neer. Dus het gaat even, dat gaat voor. Ja. Uh, dus, maar verder uh, krijg ik positieve reacties van mensen. En ook van medemuzikanten, componisten. En dat is uh, heerlijk. Ja, ja het ja. was echt mijn droom eigenlijk van vroeger nog. Ja. Toen ik net begon. Uh -huh. En uh, ja, je hebt erover, nu is het het begin. Wat is een bijvoorbeeld een plek waar je uit zou willen komen? Ja, zoals het cliché gezegd wordt, the sky is the limit, huh? Mm -hmm. um, ik wil het uiteindelijk heel groot aanpakken. Um, ik wil een band om mij heen en uh, de grote festivals doen, liefst wereldwijd. Toeren, cd's uitbrengen en vooral veel mooie muziek maken. En uh, yes, dat is het eigenlijk. Ja, nou, de, de eerste tien jaar kun je daar wel wat mee. Ja, Toen, uh... <laughs> ja. Nou, fijn dat je hier wilt zijn vannacht. En ja, bedankt we zijn dat niet... ik er mag zijn. Ja, en we zijn nog niet van je af, want je gaat nog meer spelen. Te beginnen met het nummer wat je al aankomt, het cannibale nummer. Ja, dat zeggen mensen wel eens, dat het over cannibalisme gaat. Um... Tonight you're on the menu heet het. Dat klopt. Ja. Ik zeg altijd, dat is niet positief bedoeld. <laughs> <laughs> ja, dan moeten we er eerst naar gaan luisteren, toch? Als, het, uh, als, we, als, we dat, uh, als we dat eruit willen halen of er niet uit willen halen. Oké, okay, nou ja? dan uh, ga Dus ik als ik je doen. mag vragen om uh, je plek weer in te nemen. Dat is goed. Dan gaan we zo meteen luisteren naar het uh, derde nummer van Nina Vine, Tonight You're on the Menu. En ze is nou, ze is overal uh, online uh, te vinden. En daar is het album ook bestelbaar met zes tracks. Waaronder uh, dit nummer: Nina Vine, Tonight You're on the Menu. Bijna dan. Ze is dus nog eventjes uh, aan het uh, klaarzetten. Thank you. Those girls you just take I'm not the kind of girl you break into no don't want to be left for dead in the gutter so if these are your plans don't bother find another girl you can fuck around with find another girl to make your thing stiff find the girl with no brains and Just find yourself that girl, there are plenty, but not me cigarette, I lit up I throw away and let burn, burn You're nothing, no No Nothing to me anymore I swallowed your white lies, yes Sticky and bitter To you I'm nothing but flesh, you can spray your juice on Yes, I'm so You. So uh, tonight, you're all over, and yeah, yeah, yeah. I can see through you, boy. So tonight, you're all stop till Niger on the menu. Dina Vijn, hè? Zo, ze komt nog één keer terug, straks in dit uur. Vorige week lieten we een interview horen met Meta de Vries. Hij ontviel ons helaas in 2011. En dat geldt ook voor de man met wie we een gesprek uit het verleden hebben klaarstaan. Nu, op dit moment. Ik laat hem even horen. Het is een Nederlander, dat is belangrijk. Herken je zijn stem? Bel het dan door op 0800-1121. Luister even naar hem. Horen ze dat? Daar zingt een haufe krimineller sklaven in ketten über Freude, über Lachen en über dat vergessen Menschenskind. Dat hält man toch niet voor mogelijk? We laten hem zo meteen nog een keer horen. Bel als je weet wie het is. 0800 1121. Het is een Nederlander en dit is zijn stem. Horen ze dat? Daar zingt een haufe krimineller sklaven in ketten über Freude, über Lachen en über dat vergessen Menschenskind. Das hält man doch nicht für möglich. think it's heavy? Is it the truth or is it only gossip? Call it mystery or anything, just as long as you'd call me. I sent the message on. Did you get it when I left it? See this catastrophic event. It wasn't meant to mean no harm, but to think there's nothing wrong is a problem. I'm looking. Sounding hopeful, but it's making me cry Love is a mystery, Mr. Curious Come back to me, Mr. Waiting Ever patient, can't you see That I'm the same the way you left me In a hurry to spell check me And I'm underlined already In envy green and pencil red And I've forgotten what you said. Or you stop working for the dead and return. Mr. Curious, well, I need some inspiration. It's my birthday, and I cannot find no cause for celebration. The scenario is grave, but I'll be braver when you save me from the situation laden with his say. I'm looking for love this time sounding hopeful but it's making me cry In love is a mystery mr curiosity be Mister, please do come and find Never right. Or oh, who am I to beg for difference? Finding love in just an instant. Well, I don't mind. At least I've tried. Well, I tried. I tried. Mr. Curiosity Jason Brass. Ja, de, de jaarwisseling die zit er nog behoorlijk in, geloof ik. Lieve mensen, jullie stellen me wel teleur, want niemand heeft het gehoord wie dit was. Horen ze dat? Daar zingt een haven criminelle slaven in ketten over über freude, über lachen en over het vergessen. Mensenskind. Dat ja, helpt me toch niet voor mogelijk. Je hoorde hem hier als voice-over in een opera. Gregor Frenkel-Frank, want die is het. Hij stierf op 28 oktober 2011. Bekend als tekstschrijver, als reclameman. Hij maakte de woorden bij de Elephant Song van Kamaal... en werkte mee aan Caro's cursief. En ook dat nog, daar is hij wel het allerbekendst van. Hij was acteur en de jongere broer van regisseur Dimitri Frenkel-Frank. In 2001 was Gregor te gast in Theater van het Sentiment op Radio 2... om te vertellen over 17 december 1974 toen de tv-film De Liefdeswacht werd uitgezonden... gemaakt door zijn broer Dimitri... waarin de toen 45-jarige Gregor debuteerde als acteur. Hij praat erover met Mark Stakenburg. Heeft u enig idee waar u aan begon? U had toch helemaal geen acteerervaring in die tijd? Nee, had ik niet. Uh, ik wil eerst even melden dat mijn broer ook uh, het hele scenario... en de, dus, uh, alle teksten heeft gemaakt en het idee van de film was van hem. Bij deze? Ja, Ja, niet alleen uh, regisseur. Ik had geen enkele ervaring, zeg je wel, maar ik heb uh, vanaf Nijenrode, toen ik daar studeerde, uh, zat ik al in cabaretgroepjes en uh, dat soort dingen, maar echt acteren was er niet bij, nee. Nee. Um, u werkte wel meteen met uh, topacteurs, uh, met, met bekende mensen die vaker hadden geacteerd, met Lisbeth List, met Ramses Shaffi. Hoe keken die naar u? Liesbeth en Ramses die zongen samen. Ja. Maar Liesbeth had geloof ik ook nog nooit geacteerd echt in, op toneel of in een film. En Ramses wel was een echte toneelspeler van huis uit. Ja. En, en voelde u zich een beetje een filmster? Nee. Nee, dat, uh, dat, uh, dat kan ik niet bepaald zeggen. Ik vond het heel leuk om te doen. Uh, want mijn broer die, die, die vroeg mij omdat hij juist geen echte acteurs wilde hebben... die zo nadrukkelijk... Uh, spreken, zodat het ook in de achter in de zaal duidelijk verstaanbaar is. Ja. Want daar ging de Nederlandse film in die tijd uh, mank aan. Mm -hmm. Dus uh, vandaar dat hij ons eigenlijk vroeg om dat zo rustig mogelijk te doen. Dus ik zei ook tegen hem, ik heb niet bepaald een stem die draagt. Nee, dat moet ik juist hebben. Nou, dus ik voelde me daar redelijk op mijn gemak, ja. En hoe gingen die opnamen? Wat weet u zich daar nog van te herinneren? Uiterst gesmeerd. Uh, mijn broer was iemand die precies wist uh, wat hij wou die ook heel mooi op tijd werkte, zorgde voor een uitermate lekkere catering... en uh, met veel humor alles uitlegde. Een gesmeerde opname. Uh, waar ging die film over? Het was een uh, keurig uh, goois-echtpaar. Uh, en plotsing blijkt uh, dat voor het huis op een matje zit een aanbieder van mijn vrouw... die in de film de sliesbed... Uh, en, en die, die was helemaal gek op Lisbeth en die bleef maar zitten daar en die, als ik dan bij hem kwam om te vragen wat zit je daar te doen, jongen, ja ik ben gek op uw vrouw en uh, ja, ik vind het zoiets geweldig, zoiets moois en zo. En dan van die leer ga ik dan hem eerst uh, slaken uh, voorot en dan uh, nodig ik hem eigenlijk uit uh, om maar binnen te komen uh, als het zo zit. Dus dan komt hij ook en alles pais en vree en uh, keurige toestanden. Totdat, uh, totdat Liesbeth hem dan de volgende dag uh, bij het wakker maken... Uh, in, in de logeerkamer ontdekt met, uh, met onze dienstmeid. Ja. En dat kan natuurlijk niet. En die werd gespeeld door Elsje de Wijn. Ja, heel goed. Heel geweldig. Ja. Ja. Was het een... Ook een echte actrice natuurlijk. Zeker. Was het nou een comedie? Ja, hè? Ja, tuurlijk. Ik, ik kan me de film ineens herinneren. Nu u het zo vertelt, kan ik me herinneren. Uh, destijds werkt u als uh, creatief directeur bij een reclamebureau. Nog en nog steeds werkt ja. u bij een reclamebureau. Ja. Die rol van, van welgestelde zakenman, lag dat een beetje dichtbij de eigen persoon? Oh, daar had ik ook geen enkele moeite mee, nee. Maar ik heb uh, later in, uh, in, in drie Duitse krimis heb ik altijd een, een gentleman boef gespeeld. Dat lag me ook. <lacht> lag dat ook dicht bij Omdat jezelf? Met cocaïne, fraude <lacht> enzovoort. Ja. Maar wel keurig in de kleren... met een geaffecteerde stem. Ja. Mm -hmm. Hoe was het om met, ja, met uw eigen broer te werken? Die heeft u al nou gevraagd heel he, leuk. voor de voor, voor zo film. Ik heb een stuk of vier films gemaakt. Ik heb zelfs nog een heel klein... optreden gehad in zijn laatste film... De IJsselon. Ja. Als uh, generaal der vlieger. Uh, als... Het, Duitser in een prachtig pak. Ja, het is genoeg om met me te werken. Echt een genoegen. Dat vond iedereen zonder uitzondering. Voor die film was... Ja, 60.000 gulden beschikbaar. Zelfs voor die tijd was dat een... mini, mini, minimaal bedragje, lijkt mij. Uh, wat moesten jullie doen om... om ja, met zo'n klein bedragje toch nog een film te kunnen maken? Sterker nog, een van de latere films, we hebben een stuk of vier gemaakt... die werd bijvoorbeeld met uitsluitend restmateriaal gedraaid. Oh. Met de bedoeling dat iedereen uh, uh, het in één keer goed deed. Dimitri die, die riep dan ook altijd vrolijk, we are the one-take actors. Huh? En lukte dat? En dat lukte wonderbaarlijk, ja. Ja, gosh, je kunt natuurlijk altijd naar, naar grotere perfectie streven... maar mm -hmm. als je ze nu ziet, dan denk je, nou inderdaad... Wat, wat deden jullie nog meer om, om ja, toch die film met zo weinig geld te kunnen maken? Een hele kleine crew, hè? Camera, uh, licht, geluid. En een, uh, en een soort uh, en een productie daarmee klaar. Heel klein? Ja, en 16mm. Geen, uh, geen 35mm. Nee, zo goedkoop mogelijk. En ja, ja euh, weinig geld, veel inzet. Hoe waren de reacties op de film? Voortreffelijk, moet ik zeggen. Uh, twee films uh, die, die echter eruit sprongen. De ene was dus de liefde zwart de eerste. Ja. Wat natuurlijk uh, iedereen wonderbaarlijk vond. Uh, dat uh, mensen die nooit acteerden uh, plotseling in de film zaten. En de tweede die daarop volgde was uh, uh, Gangsterspel. Ja. Ook aardig. was ook allemaal de ideeën van Dimitri zelf. En daarna hebben we gemaakt hier het Dubbel. Waar Dimitri en ik uh, twee advocaten spelen. Die van zichzelf vinden dat het... Wel broers lijken. Maar mm -hmm. <laughs> die dan om de beurt mevrouw Marta Reuling uh, bespringen, zeg maar. En daar komt dan toch ellende van. <laughs> en voor die uh, liefdeswacht hebben jullie nog een, uh, een Prix Italia gewonnen. Ja. Genomineerd, moet ik zeggen. Ja, genomineerd, dat, ja. dat is toch een, al een prachtige vermelding. Zou u het nog eens willen in zo'n zo rol? Ja, dat zou ik wel willen als het uh, snel gebeurt. Ik ben niet iemand die uh, het leuk vindt om uh, langs. Gewoon in een weekje een film opnemen. Ja, ja, ja. ja. Als het even zou kunnen. Ja. Dan bent u in de markt. Ja, absoluut. Mag ik u hartelijk danken voor dit gesprek? Geen dank. Gregor, Frenkel en ja. Frank. Goedenavond. En een interview uit uh, 2001. Het ging over 1974. Gregor, Frankel, Frank. Vorig jaar moesten we afscheid van hem nemen. We gaan ook afscheid nemen, maar gelukkig heel wat minder definitief, van Nina Vijn. Ze gaan nog één nummer voor ons spelen. En dat is een uh, uh, liedje of een lente-liefdesliedje. Nou, en dat past goed bij de tropische temperaturen buiten op uh, deze 2 januari. Uh, Nina Vijn met Four Leaf Clover. say now Everything's fine Yes, I found A four-leaf clover Just before you came over It was a sign Do-ba-do-ba-do. Ba, do, ba, do. Lief Clover, ja, ze zat er helemaal in. Nina Dank dankjewel. Dankjewel voor je komst naar de nacht van het uh, goede leven. Uh, haar album heet ook Nina Vijn. En je kunt het uh, heel makkelijk via uh, internet bestellen... door in Google haar naam in te tikken. En dat spel je Nina Vijn, V-I-N-E. V -I -N -E. En dan uh, tref je dus dat, dat album aan met uh, de zes titels daarop. Tot slot uh, Maroon 5 van dit uur. Can't Stop. En wij gaan even bijkomen. Van Nina Wijn.